Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen maken zich zorgen over de mutaties van het coronavirus. Een Britse variant duikt steeds vaker op in ons land. En ook een uit Zuid-Afrika bekende mutatie is opgedoken in Brabant, vertelde het RIVM vandaag. Van deze variant, net zoals van die uit het Verenigd Koninkrijk, wordt aangenomen dat ze besmettelijker zijn. Dus we moeten ons inderdaad zo gedragen dat we dit virus geen kans geven om zich makkelijker te verspreiden. Artsen uit die landen waarschuwen hun collega's in ons land, want met de nog besmettelijke varianten kan het rap gaan. In Londen is nu 1 op de 30 mensen besmet. Cafés en restaurants die van plan waren om volgend weekend weer open te gaan, gaan dat toch niet doen. Dat is een actie van de Belangenclub. Ze vinden de coronacijfers nu toch te hoog. Ze hebben wel een nieuw moment bedacht als winkels en bouwmarkten weer open mogen. Als je zwanger bent, kan je beter even wachten met een coronavaccinatie tot na de bevalling, zeggen gynaecologen. Voor twee groepen zwangeren wordt het wel aangeraden, zegt deze arts, omdat daar de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Vrouwen met onderliggende ziektes, zoals hartziekte, longziekte, ernstige nierziekte En de tweede groep is een groep vrouwen die veel blootstaat aan het coronavirus. Dus dat zijn zorgmedewerkers, die adviseren we wel te vaccineren. Stop met je spullen naar de kringloop brengen. We hebben geen plek meer. Een bekend lockdown verschijnt. Zul je huis opruimen?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 for this i love to shine through but you gotta tell me what you wanna Over me too, yeah. you're thinking about her than the last several milestones.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 chance. Yes. won't break it twice, that's all I have to say, please stay away, I'm isolating locally. You overreact while you light, please tell me what I have done to earn this gunshot, me for my heartbeat, bleeding from my nose, bruise, I suppose I'm still standing,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 Shall I hide and isolate it from me? Oh, nightly overdose, need my eyes to close. See?